Dames en heren, kunnen we weer? En raad. Welkom terug. Um, ik kreeg, in de pauze kreeg ik een, een kaartje, een geboortekaartje, of ik dat even voor wou lezen. Tuurlijk doen we dat. 55 paar oogjes kijken ons aan. Wij weten het zeker, wonderen bestaan. Kijk ze daarin staan, gezellig samen zij aan zij. Onze droom is werkelijkheid. We hebben er een gemeen koor bij. Met gepaste trots geven wij u kennis van de komst van onze meerling. Tineke, Fred, Marja, Peter, Linda, Ben, Adele, Bob, Joke, Aard, Marion, Wim, Ellen, Ton, José en nog veertig anderen. Ze wegen 140 pond zonder luier aan en meten 1,75 als ze rechtop gaan staan. Kom je ons kleine wondertje bewonderen, dat kan elke dinsdagavond, van 8 tot kwart over 10 in de blauwe tram. Ja. Dames en heren, het gemeen nieuwe gemeente koor. Ja. En zij gaan voor u zingen. Het Alleluia van Leonard Cohen. Morning is broken en we beginnen met Donna Donna, een lied over een kalf dat naar de slag wordt gebracht. En het werd eigenlijk pas bekend toen het opgenomen was door John Baez. Dames en heren, het gemengd Sanford score. Ja, dan vervolgen we ons programma met uh, het Zandvoorts vrouwenkoor en die gaan direct voor u zingen uh, Music When Soft Voices Die van Charles Wood en de tekst is bij van P.B. Shelley, Percy Shelley. Een Engelse dichter en dat heeft hij geschreven in 1821. Muziek wanneer zachte stemmen wegsterven trilt, tri trilt in de herinnering geuren wanneer de viooltjes ziek worden ...leven in het gevoel dat ze versnellen. Vrij vertaald neem ik aan. Um, Danny Boy gaan ze ook voor u doen. Een Engels lied op een bekende Ierse melodie. Uh, ook wel bekend als The Dairy Air. En men interpreteert het soms als een bericht van een ouder aan een zoon die ten oorlog trekt. En als ze dan direct gearriveerd zijn, het verhaal hoor... Dan beginnen ze met de Old Lamp Light. Het is een populair liedje. Geschreven door Ned Simon en de tekst is van Charles Tobias. Een liedje uit 1946. En het is bewerkt door Ed Werdwijn. Het gaat over uh, de vroegere lampomstekers. Die zeg maar als het schemer werd, dan gingen ze naar de, naar de gaslantaarns. Die staken ze dan aan. En in de ochtend als het dan uh, licht werd, dan... Uh, trokken ze er weer op, op uit om uh, het weer uit te zetten. Het Stavorensmannenkoor of het, Zandvoorts, het Zandvoorts natuurlijk, staat onder leiding van Wim de Vries en achter de piano zingt Hert Gurtsen. Veel luisterplezier bij het Zandvoortsvrouwenkoor. De tweede jeugdige bekende. Dat de... is. En die gaat ook een uh, stukje voor u spelen op de piano. Hij gaat, begint met u de van de Italiaanse pianist uh, Fabricio Paterlini. En Paterini studeerde in uh, de Academie voor Beeldende Kunsten. En hij studeerde af in muziektheorie. In de jaren 90 uh, trad hij op als muziek als popmuziekmuzikant. Uh, en toen begon hij met het componeren van muziek. Eind van de eeuw richtte, zich, richtte hij zich uitsluitend op de piano. Het instrument dat volgens hem zijn innerlijke wereld het beste tot uitdrukking brengt. Maar Camille begint met ID-22 en ID-10. Twee composities van de, van de Mexicaanse pianist en componist Gribran Alcocer. Hij begon op 12-jarige leeftijd met produceren en uploaden koffers naar het TikTok-platform. In 2022 begon hij met het componeren van eigen muziekstukken. En in juli 2022 bracht hij zijn eerste nummer ID10 uit... dat brede erkenning kreeg op TikTok en YouTube. Dames en heren, Camille Hilbers. Dames en heren, is nu de beurt? Uh, het aangetakkoord. Hier leggen even de lege flussen, uh, even naar ja, het waspak. Ja, u heeft zeker wel gemerkt dat we het programma iets gewijzigd hebben, maar dat hebben we gedaan eigenlijk om de logistiek, dat we niet uh, tegen elkaar inliepen. Zeg maar, uh, zeg je, opstoppingen, filevorming willen we niet. Met ANGETA-koor, dat gaat voor u zingen, uh, Rejoice and Sing van John Rutter, een bekende componist, organist, koordirigent. En hij richtte in 1981 zijn eigen koortje op, de Cambridge Singers. Hij schreef Rejoice and Sing op de bestaande tekst van I saw three ships come sailing in, een traditioneel en populair kerstlied in Engeland. En Zij beginnen direct met In de Blik Midwinter van Harold Drake. Een Engelse dichteres, Christa, Christina Rossetti. Dit gedicht wordt vaak uitgevoerd als kerstlied. De compositie uit 1909 van Harold Drake werd in 2008 uitgeroepen tot het beste kerstlied. Dames en heren, het is aangetakkoord onder leiding van Hedwig Jurius en de muzikale begeleiding is van Paul Paulwaarts. Dames en heren zijn we alweer aangekomen bij het laatste nummer van vandaag Door de Beachpoppers En de Beachpoppers gaan voor u zingen Dankjewel voor de muziek van ABBA U allen wel bekend denk ik Blame it on the boogie van de Jacksons Yes En het nummer Blame it on the boogie Dat werd geschreven door de Amerikaanse Mick en David Jackson Overigens geen familie van, van de Jacksons Aanvankelijk werd het nummer geschreven voor Stevie Wonder, maar die bedankte, die zag het niet zitten. En ze beginnen direct met I'm Still Standing van Elton John. Een nummer geschreven door de Engelse muzikant Elton John en songwriter Benny Bernie Taupin. Het was bedoeld als een soort kus voor een oude, voor een oude vriendin, zo van maak je geen zorgen, met mij komt alles goed. Dames en heren, de Beachpopzingers onder leiding van Arno Westerhoof en Achter de piano zit Evangelina Zoek.